Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Herkent iemand deze achtergrond? Welke uh, welk vakantieoord dit is? Nee, het is Tenerife. Um, het is een heel idyllisch plekje en, uh, het ligt aan de kust van uh, Marokko en het vormt samen met La Palma, Tenerife en uh, ja Tenerife uiteraard, Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote de uh, vormt de Canarische eilanden. Vanwege het goede klimaat en mooie strand is het een hele populaire vakantiebestemming en dat is al zo voor uh, vele jaren. De reizigers die daar aankomen per vliegtuig zijn bijna allemaal uh, toeristen. En dit is dan het vliegveld zoals je het uh, ziet. En het is klein, maar fijn. Het is professioneel en veilig. Het is onderworpen zoals alle uh, vliegvelden aan strenge veiligheidsmaatregelen. Maar echter, op 27 maart 1977 werd Nederland opgeschrikt door een ingekomen nieuwsbericht. Een ramp had zich voltrokken op Tenerife. Dit is het nieuwsbericht en ik lees het u voor kunt meelezen. Op de luchthaven van Tenerife op de Canarische eilanden is een Jumbo 747 van de KLM in botsing gekomen met een Amerikaanse Jumbo en in brand gevlogen. Het toestel van de KLM had 225 mensen aan boord. Er is een groot aantal slachtoffers. Gesproken wordt over honderden doden. Het ongeluk zou zijn gebeurd op een van de landingsbanen waar de vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. Die botsing is ook gereconstrueerd. En ik wil deze ook tonen, althans een heel klein stukje. Het is een hele reconstructie en die kunt u uiteraard terugvinden um, op, uh, op YouTube als u dat zou willen. Het is een vrij accurate um, reconstructie en uh, het... Uh, ja, een, een schokgolf uh, kwam door Nederland en eigenlijk door de hele wereld dat, op dat moment. In een tijd waarin vliegen eigenlijk nog was weggelegd voor de, niet weggelegd voor de gewone man, maar voor de, zeg maar, de mensen die iets meer geld hadden, zeg maar, uh, voltrok dit ongeval zich. En tot op de dag van vandaag geldt het als de meest dodelijke vliegtuigongeval in de geschiedenis van de burgerluchtvaart. Een ramp van zulke proporties verdient natuurlijk een analyse en er zijn vele onderzoeken uh, ingesteld naar de oorzaak. En er werd dus op basis daarvan ook een documentaire van opgesteld. Ik bekeek die ongeveer tien jaar geleden en ik was erg onder de indruk ervan. En het is me sindsdien bijgebleven en ik heb dan dit willen gebruiken als rode draad door een boodschap heen. Een niet door terreur, maar door een samenloop van omstandigheden lieten op die zondagmiddag 27 maart 1977 583 mensen het leven. Van de opstijgende KLM vlucht kwamen alle 248 inzittenden om en van de 396 inzittenden van de PNM vlucht kwamen 335 mensen om. En te midden van dit alles hebben we de gezagvoerder van het KLM-vliegtuig, Jacob Veldhuizen, Jacob Veldhuizen van Zanten. De meest ervaren piloot met een indrukwekkende staat van dienst. Het was Holland's finest. Hij trainde de mensen op. Hoe is het mogelijk dat hem dat kon gebeuren? Hoe was het überhaupt mogelijk dat zo'n ongeval zich voltrok? Als u die periode bewust heeft meegemaakt, en u kunt u deze ramp herinneren, dan heeft u bij het, toeval, bij het uh, voorval wel stilgestaan en nagedacht de woorden van prediker Salomo, tijd en toeval treft hen allen. En we gaan het vanna, vanmiddag hebben over tijd en toeval. Een bekende zinsnede uit de Bijbel en wordt vaak aangehaald in de context van ongelukken. Het doel is om enerzijds een helder beeld te verkrijgen van het fenomeen tijd en toeval... en anderzijds hoe wij bewust kunnen zijn van hoe we op een correcte manier kunnen omgaan... als wij eh, zulke gevallen van tijd en toeval als die ons treffen. Als we daarmee geconfronteerd worden. En ik denk dat die specifieke punten treffend worden geïllustreerd door dat ongevallen, omstandigheden die daartoe uh, aanleiding waren. En om de lessen dus echt te griffen in je geheugen... wil ik teruggaan naar die zondagmiddag in 1977... en bekijken wat die omstandigheden zijn geweest... die hebben geleid tot dit fatale voorval. En dan een analyse vanuit Bijbels perspectief. Nog een keer het uh, vliegveld, maar daarbij ook... Um, de situatie voorafgaand aan... Um, aan het voorval. Hier zien we vijf vliegtuigen geparkeerd. Het is een beetje een krappe bedoeling. Waarom is het op die dag zo heel erg druk op dat vliegveld? De bovenste twee vliegtuigen zijn de vliegtuigen die met elkaar later in botsing kwamen. De andere vliegtuigen zijn kleine, kleinere vliegtuigen die feitelijk niet zoveel hiermee te maken hebben. Maar ze zorgen wel voor een opstopping. De blauwe KLM Boeing 747 zien we, dat is de Rijn, die vertrok van Schiphol om 9 uur ochtends op weg naar Gran Canaria. Het is een chartervlucht vol met Nederlandse vakantiegangers van Holland International. De andere is de Pan Am, dat is de Pan Am Boeing 747 die uit Los Angeles vertrok een dag eerder om 17 uur 29 plaatselijke tijd, zes 6 s middags. Ook dit vliegtuig koerste naar Gran Canaria, niet naar Tenerife. Maar beide toestellen moesten uitwijken naar Tenerife. Luchthaven Las Palmas was gesloten. Waarom was het gesloten? Omdat er om kwart over één in de terminal van Las Palmas een bom was ontploft. De aanslag werd opgeëist door de MPAIAC. Dat is een terroristische groepering of een onafhankelijkheidsgroep onafhankelijkheidsbeweging die dus daarvoor ook streed voor die onafhankelijkheid van de Canarische eilanden. En er werd gedreigd dat ook een tweede aanslag zou plaatsvinden als hun eisen niet werden ingewilligd. En daarom werd besloten dat de vliegtuigen die aan zouden komen op Las Palmas door werden verwezen naar Los Rodeos. En zo was het dat al die vliegtuigen hutje-mutje stonden, wachtend op het moment dat er weer uh, het vliegveld vrijgegeven zou worden. Half twee s middags, vijftien minuten na de sluiting van Luchthaven Las Palmas, landde het KLM-vliegtuig op Rodeos. Het uitwijken naar Los Rodeos Airport vormde een mogelijk probleem voor het KLM vliegtuig. Het KLM vliegtuig moest namelijk nog terugvliegen naar Schiphol volgens de planning. Als ze te lang zouden wachten, dan zouden ze de, um, de, de regelgeving uh, overtreden, want een bemanningslid mag maar zo lang achter elkaar werken. Je moet voldoende rust hebben. Het is natuurlijk, de veiligheid van het personeel mag niet, van de bemanning mag niet in het geding komen. Als die dus overschreden zou worden, die maximale werktijd zouden ze in Gran Canaria moeten blijven. Je kunt je voorstellen dat dat een erg kostbare uh, beslissing zou zijn. Um, alle mensen zouden daar huisvesting moeten krijgen, die zouden moeten overnachten in een hotel. Het vliegtuig, als dat niet terug kan, zou het ook niet de volgende ochtend weer kunnen vliegen. Dus het zou een ramp zijn. Dus er was alles aangelegen. Het is een belangrijk iets om uh, in je achterhoofd te houden om zo snel mogelijk weer terug naar Nederland te gaan. Omdat het onduidelijk was hoe lang het nog zou duren voordat het vliegtuig weer kon vertrekken, stond de bemanning van het KLM-vliegtuig toe dat de passagiers van boord zouden gaan. Dus die gingen weer terug naar de terminal. Terwijl de kleine lounge van het luchthaven werd overspoeld door deze reizigers, kwam om twee uur het vliegtuig van Panem aan. Toen de gezagvoerder Victor Grubbs te horen kreeg dat hij moest uitwijken naar Tenerife, stelde hij eerst voor om te blijven cirkelen boven, eh, ten, eh, boven Gran Canaria... zodat ze konden wachten tot het moment... dat eh, het vliegveld weer werd vrijgegeven. Maar dat verzoek werd niet ingewilligd... want het was volkomen onduidelijk. Toen ze aankwamen was er een file van vliegtuigen. Het vormde voor de luchtverkeersleiding van Rodeos als wel een uitdaging. Het was zondag... En met slechts twee mensen uh, on duty waren ze onderbemand. Niemand had gerekend op deze extra vliegtuigen. Terwijl iedereen wachtte op het moment dat luchthaven Las Palmas weer vrijgegeven zou worden, dokterden de twee mannen van de luchtverkeersleiding uit hoe ze het beste ordentelijk alle vliegtuigen weer uh, zouden kunnen laten vertrekken. Op het moment dat het andere vliegveld werd vrijgegeven. Het besluit werd genomen om de landingsbaan voor zowel het taxiën als het opstijgen te gebruiken. Omdat de extra binnengekomen vliegtuigen allemaal op de taxibaan staan, werd er besloten om de landingsbaan te gebruiken voor zowel het taxiën als het vertrekken. En dat is een hele gebruikelijke bezigheid zoals u voor iedereen die heeft gevlogen. Het taxiën is niet meer dan het uh, het vervoeren van het vliegtuig naar de plek waarvan die kan beginnen met opstijgen. En in dit geval was dat aan het einde van de landingsbaan. Dus daar moesten ze eerst naartoe. Dit was het plan. Ze zouden beide naar het einde van de landingsbaan gaan. En uiteindelijk drie uur en het bericht komt binnen dat Las Palmas weer is vrijgegeven. Geen andere bommen werden gevonden. Nou kan er dus worden aangevangen met taxiën, maar een nieuw probleem dient zich aan, de oprukkende mist. Het is een behoorlijke opgave om al de passagiers weer het vliegtuig in te krijgen en er waren ook wat passagiers die nog weer gevonden moesten worden. De gezagvoerder Jacob van Zanten besluit om de tijd te gebruiken om het vliegtuig bij te vullen met extra fuel, met extra brandstof. Een besluit wat catastrofaal blijkt te zijn. In principe vul je een vliegtuig met voldoende brandstof, zodat je op je bestemming aankomt en niet veel meer omdat het overbodig ballast is. Maar het vliegtuig wordt helemaal vol gegooid. 55.000 liter dat lijkt erop te duiden dat Van Zanten geen tijd, geen, niet meer tijd wilde verspillen. Zo hoefden ze in Las Palmas niet meer bij te tanken. En konden ze direct door naar Schiphol. Achter de KLM staat het vliegtuig van Pan Am en is al lang klaar voor vertrek. Al de passagiers waren netjes in het vliegtuig gebleven. De bemanning had niet toegestaan dat ze van boord gingen. De Amerikanen waren heel netjes en wellicht waren de Nederlanders weer een soort burgerlijk ongehoorzaam. Maar omdat het KLM vliegtuig nog werd bijgevuld, kon het Pan Am vliegtuig niet erlangs. langs. Ze zijn nog naar buiten gegaan en ze hebben gezien dat er vier meter scheelde. Het, of ze konden er langs. Maar het kon dus niet. Dus ze wachten. Het is... 4 voor 5 als het KLM vliegtuig permissie vraagt om te taxiën naar het einde van de startbaan. Het pnm vliegtuig volgt. Maar de mis is erger geworden en het is aan het eind nog veel dichter. De, zichten, de zichtbaarheid zakt verder. De verkeerstoren bevestigen dat het zicht nu minder is dan 500 meter. Dat betekent het volgende. Je mag pas uh, vertrekken als het zicht... 700 meter is. Dus op dit moment moesten ze wachten totdat de mist lichter werd. Het PNM vliegtuig volgt het KLM-vliegtuig. De mist tegemoet. Maar zal op enig moment moeten uitwijken. De verkeersleiding bericht aan het PNM vliegtuig dat ze de derde afslag moeten nemen. Nou is de derde afslag wel een hele lastige. De afslag die je hier ziet is het vierde afslag. Die derde afslag zie je dan... Ja. Nou, die zie je niet helemaal inderdaad. Maar het is een afslag die een hele scherpe bocht is. En die voor het vliegtuig heel moeilijk te maken is. Het is een bocht van 135 graden. Dus er is een onbegrip. Uh, hebben we het goed begrepen? Uh, er wordt gediscussieerd. En terwijl dat vliegtuig langzaam verder... Uh, uh, rijdt, is er al niet eens meer de mogelijkheid om die derde afslag te nemen. Dus ook, hè, dat zijn Spaanse mensen, dus third and first ligt een beetje dicht bij elkaar, zeker bij mensen die niet uh, vloeiend zijn in het Engels. Dus terwijl ze daarover bakkeleien, in de uh, cockpit, missen ze de derde afslag en moeten ze wel voor de vierde afslag gaan, die 45 graden is en dus ook veel makkelijker. Dat gebeurt dan, maar de Nederlandse vliegtuig is daar niet van op de hoogte. De verkeerstoren vraagt het Panem vliegtuig naar hun positie. En het blijkt dat ze er nog niet uit zijn welke exit ze moeten nemen. Ondertussen is Jacob van Zanten gretig om op te stijgen. De situatie is nu zo dat de mist net even onder de 500 meter is gezakt. En het hoeft maar iets te verslechteren en ze moeten weer wachten. En misschien wordt het dan wel zo erg dat ze niet meer kunnen opstijgen. Er is een window of opportunity om te vertrekken en die moet je grijpen. Maar hij vergeet het protocol. Je kunt natuurlijk pas opstijgen als je toestemming hebt. Hij is zo gretig dat hij zegt, oké okay, we have 700 meters visibility now. En hij duwt de hendel helemaal naar achter, waarmee, hij, waarmee het vliegtuig volle kracht vooruit gaat. De co-piloot zegt, wacht even we hebben nog geen clearance. Terwijl Jacob van Zanten de hendel weer terugneemt, zegt hij met irritatie in zijn stem, ik vraag dat niet, ga je, ga je gang, vraag het. Het is de taak van de co-piloot om dat te vragen. En de co-piloot zegt, KLM 4805 is now ready for take-off and we are waiting for ATC clearance. De verkeerstoren geeft terug dat ze clear zijn bij de juiste baken, waarmee ze dus eigenlijk zeggen, jullie zijn clear om daar te wachten. Terwijl de co nog bevestigend antwoordt, valt Jacob van Zanten hem in de reden en hij zegt, we gaan. In eerste instantie lijkt de co nog te twijfelen, maar lijkt ook al heel snel in te schikken en ze vertrekken. Het moment dat Jacob van Zanten zag dat de Panem recht voor hun stond, ging hij op volle kracht vooruit. Remmen was te laat. Hij besliste in een split second dat de enige mogelijkheid om een ramp te voorkomen was volle kracht vooruit te gaan. Die inschatting was, zo blijkt uit het onderzoek, wel correct. Het is in de boeken gegaan als een heldhaftige poging. Maar het vliegtuig was door het bijvullen van het brandstof zo zwaar geworden dat de kist niet zomaar opsteeg. Met het vervroegd opstijgen kwam de staart op de grond. Het schaafde en was in de volgende 100 meter dat ze vlogen de zwakste schakel en zorgde ervoor dat ze neerstortten na 150 meter. De 55.000 liter aan brandstof veroorzaakte een enorme vuurbal. Het pnm vliegtuig was ernstig geraakt maar ontplofte niet. Passagiers probeerden zo snel mogelijk uit het vliegtuig te gaan. Uit angst dat er een ontploffing zou volgen. Degenen die het overleefden waren degene die in staat om in korte tijd zo ver mogelijk van het vliegtuig te geraken. Omdat de mensen die dicht bij het vliegtuig waren en niet verbrand werden door inderdaad de ontploffing die volgde, werden, uh, gingen dood door verstikking. De zuurstof werd ingeslokt door de enorme vuurbal. Het zoog alle zuurstof in de directe omgeving op. Nu, beschouw eens het volgende. Als er geen mist was geweest, was het geen probleem geweest. De bemanning van het KLM vliegtuig zou het PNM vliegtuig op geruime afstand hebben gespot. Als het PNM vliegtuig de derde afslag had genomen, in plaats van de vierde afslag, hadden ze de bocht al genomen en was de startbaan vrij geweest voor het KLM vliegtuig om op te stijgen. Als Jacob van Zanten niet besloot het toestel bij te vullen in de tijd dat ze moesten wachten ten gevolge van het van boord laten gaan van de passagiers, was het toestel minder zwaar geweest en hadden ze naar alle waarschijnlijkheid wel kunnen vliegen over het PNM-toestel. Als de bemanning het KLM-toestel de passagiers niet toeliet van boord te gaan, waren ze al vertrokken voor de mist roet in het eten zou kunnen gooien. Als het KLM-vliegtuig vier meter naar links was geplaatst op het moment dat de brandstof werd bijgevuld, ...kon het pnm vliegtuig er langs en waren ze al lang vertrokken... ...voordat de passagiers weer aan boord zouden zijn van het KLM-vliegtuig. Wat een toeval. Maar toeval bestaat niet. Of toch wel. Een paar maanden geleden hoorde ik het iemand zeggen. Die zei toeval bestaat niet. En hij beargumenteerde het als volgt. Stel je loopt onder een ladder en je wordt geraakt door een pot met verf. dan zou je zeggen, dat is nou toevallig hij zegt, nee dat is geen toeval want de reden dat jij daar loopt is intentioneel jij loopt daar met een reden om naar de supermarkt te gaan of wat dan ook het is niet toeval dat je daar loopt het is ook niet, geen toeval dat de muur wordt geschilderd op dat moment die muur moet wit worden dat zijn allemaal bewuste keuzes geweest het is zeker zo dat al de opgezomde aspecten bewuste keuzes waren. Er werd geen muntje opgegooid om het vliegtuig bij te vullen met brandstof. Of de mensen van boord te laten gaan. Dat werd allemaal voorafgegaan aan een rationeel denkproces. Dat er twee of meerdere gebeurtenissen optreden die zelf niets met elkaar te maken hebben op hetzelfde moment. Waardoor er iets onverwachts gebeurt. Dat is wat wij noemen toevallig. Wij mensen zijn niet bij machten om al de mogelijke invloeden van buitenaf te kennen. En daarom moeten wij het doen met toeval. Wij mensen schieten daarin tekort. Wij kunnen dat niet weten. God kan het wel weten. God weet het ook. De Easton's Bible Dictionary verwoordt het als volgt. Je zegt, er is geen toeval of kansberekening bij God... In Gods rijk. Kans is slechts een ander woord voor ons tekort van inzicht. in hoe meerdere gebeurtenissen met elkaar samenvallen. God laat zich dus niet verrassen door kans. Wij mensen wel. Spreuken 16, vers 9. Uit de Statenvertaling. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Er is een spreekwoord die hiervan af is geleid. Misschien kent u het wel. De mens wikt, maar, de, maar God beschikt. Ja. De Here beschikt, dat is ook. We vinden dat ook in de Bijbel terug. En in dit geval wil ik gaan naar Jona. De eerste hoofdstuk daarvan. In vers 4 vinden we dat. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd. Jonah had een opdracht, maar was niet vooruit te branden en hij vluchtte. Hij nam het schip naar Spanje met een voor hem onbekende crew. En het schip raakte dus in een storm. Maar het was geen toeval zoals we hier dus lezen. De schepelingen werden bevreesd omdat de storm zo hevig was dat ze wellicht allen om zouden komen. Dus om het tijd te keren wordt Jona overboord gegooid. God zorgde ervoor dat hij opgeslokt werd door een grote vis. De heren beschikten een grote vis om Jona in te slokken. Stel je voor dat je aan boord was van dat schip en je ziet dat Jona opgeschokt wordt door zo'n grote vis. Dan schrik je wel even. Maar God had uh, complete controle. En dat zien we eigenlijk door het hele Oude Testament heen natuurlijk. En in het geval van Jona is dat niet anders. Want waarom gooide de bemanning hem eigenlijk overboord? En zij zeiden tot elkaar... Komt, laat ons het lot werpen opdat wij te weten komen... door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Ze gooiden het lot. En het lot gooien, dat kun je vergelijken... Met het werpen van een dobbelsteen in die zin dat je van tevoren niet weet wat de uitkomst zal zijn. Dat is een kwestie van toeval. Maar in het Oude Testament werd, zoals u weet, het gooien van het lot vaak gebruikt om de raad van God te zoeken. Dat wordt ook zo gedaan, zoals we al weten, bij de Grote Verzoendag. Dat is, een, um, ik denk, het meest bekende voorbeeld. Omdat de mens niet kan onderscheiden de bokjes. En de bokjes werden ook gekozen op hun identiteit. Omdat ze zoveel op elkaar leken. Dus dat is dan aan God voorbehouden. Spreuken 16, vers 33 zegt dat ook. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is de Heer. Via het gooien van het lot werd Jona aangewezen als schuldige. Dus dat had niets met toeval te maken. Bij andere religies van heidense volken was er wel vaak een god van het geluk. Een fortuna. De geschriften benadrukken keer op keer dat zaken niet buitenom God gebeuren. Tegenwoordig gebruiken wij niet meer het gooien van het lot om Gods te zoeken. Althans, ik ben me daar niet van bewust... Uh, in zekere zin erkennen we dat Gods inmenging in deze huidige tijd niet meer zo frequent en duidelijk zichtbaar is als in de tijd van het oude verbond. In het voorbeeld van Tenerife is er duidelijk sprake van een vanuit menselijk perspectief gezien toevalligheid en vanuit Gods perspectief naar alle waarschijnlijkheid een, cont een contingentie die God voorzag en toestond. Wat is een contingentie als u het woord misschien niet kent? Heeft een beetje een filosofische lading. Maar het is simpelweg het tegenovergestelde van de noodzakelijkheid. Het is een denkbare uitkomst van omstandigheden. Wij vallen keer op keer ten prooi aan contingenties. Aan voor ons onverwachte situaties. Prediker 9, vers 11. Wederom zag ik onder de zon dat niet de snelsten de wedloop winnen. noch de sterksten de strijd. nog ook de wijzen van het brood. Nog ook de schranderen de rijkdom, nog ook de verstandigen de gunst. Want tijd en toeval treffen hen allen. Nou, dat was het eerste punt waarvan ik hoop dat u mee zult, dat u mee zult nemen van deze boodschappen, boodschap. Toevalligheden, tijd en toeval, die komen voor voor ons mensen. Ze komen voor vanuit een menselijk perspectief. God is nooit verrast door tijd en toeval. Hij is altijd in controle overziet de gebeurtenissen die toevalligheden veroorzaken. Hij ziet ze van mijlen ver aankomen. Ik vind ook dat dit heel goed aansluit bij de thematiek die hij die eerder aansneed. Dan gaan we naar het tweede punt, waarvan ik hoop dat u iets ervan mee zult nemen. Hoe reageren wij als we in situaties terechtkomen door omstandigheden die we zelf niet in de hand hebben en die we zelf niet hadden voorzien? Zolang we zaken in controle hebben, dan is het nog wel te doen om het juiste te doen. Dat, dat, dat is al lastig zat, maar het wordt pas echt lastig als we in situaties komen die we niet in de hand hebben. Nou, denk bijvoorbeeld aan Job. Job die werd enorm gezegend en deed alles goed. Job was ook heel rechtvaardig en zondigde niet. En Satan zei, ja maar... Alles gaat hem voor de wind. Neem dat nou eens weg. En kijk hoe hij dan reageert. Dan kun je pas echt zien waarvan hij gemaakt is. Bij wijze van spreken. Overigens denk ik ook hier dat God dat al lang had voorzien. Dat Satan wellicht zo zou reageren. En dat dit een kans vormde om daadwerkelijk uh, Job te tonen wie hij was. En de rechtvaardige man die hij was. In ieder geval hoe het ook zij... Als wij voor onverwachte situaties komen die we niet kunnen uitleggen, dan is het pas echt moeilijk om het juiste te doen. Dan tonen, we ons, dan tonen we karakter. Dan hebben we de kans. God is geïnteresseerd in ons handelen als we geconfronteerd worden met zaken die we dus niet hadden verwacht of die we niet hadden verdiend. Als we bewust zijn van de, van de mechaniek die plaatsvindt, in ons in psychologisch. Dan kunnen we. Dan zijn we misschien beter. Uitgerust. Om goed te reageren daarop. Want in de eerste plaats. Zijn we heel snel geneigd. Om te rechtvaardigen. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden hebben. Met onszelf in de hoofdrol. Waarin we dingen deden. En dat we een smoesje verzonnen. Die eigenlijk. Daar los van stonden. Misschien was het wel. Een maar geen rechtvaardiging. Zonder daar zelf nu persoonlijke voorbeelden van bij te noemen. Misschien gebruikt God wel de omstandigheden... om te kijken of we het juiste toch doen... en geen gehoor geven aan dat menselijke trekje. Dat trekje dat we een soort vervrongen gevoel van rechtvaardigheid gebruiken... om ons willetje er doorheen te drukken. We gaan smoesjes gebruiken om ons falen te verdoezelen. Als je de zelfrechtvaardiging ziet is zijn tweelingbroertje trots vaak ook wel ergens te spotten. Terug naar Tenerife. De communicatie tussen de cockpit en de verkeersleiding in de minuten voorafgaand aan de ramp... vormen de directe aanleiding van de ramp en zijn veelvuldig geanalyseerd in de schuldbepaling. Omdat er drie landen een rol hadden of ja, ermee te maken hadden... werd het onderzoek ook door drie teams... Van de landen afzonderlijk gevoerd. Dat was een Spaans team, dat was een Nederlands team en dat was een Amerikaans team. Er was enige, er was wat oneenigheid. Uiteraard probeerden de Nederlanders zichzelf te verdedigen en de Spanjaarden probeerden zichzelf te verdedigen dat ze onderbemand waren. Dus probeerden ze zo allen te komen tot een schuldbepaling die het meest um, gunstig is voor dat land. Want het gaat natuurlijk ook om geld wat betaald moet worden. Er waren heel veel oorzaken die benoemd werden. Maar ze waren het allemaal wel erover eens dat bijvoorbeeld het missen van de afslag, dat is een fout, maar dat is een menselijke fout. En dat is iets anders als een fout die gepleegd wordt door, in dit geval Jacob van Santen, die besloot... Om zonder clearance toch te vertrekken. Dat is een professionele fout. En dat, is, uh, dat, dat, dat kun je hem aanrekenen. Alle andere waren menselijke fouten. Waarom steeg hij nou op zonder clearance te hebben gehad? Er is heel veel ongeloof over geweest. In Nederland en het buitenland. Want Van Zanten had een perfecte staat van dienst. Direct na het ongeluk toen er nog weinig bekend was in Nederland over de toedracht werd Van Zanten aangewezen om het onderzoek te leiden Ze wisten nog niet dat hij dood was Of tenminste een aantal mensen die dat besloten, die dat voorstelden Omdat Van Zanten juist de man was Die aan het hoofd stond van de opleiding Het was zijn gezicht op de posters Een vliegtuig met Van Zanten kon niet neerstorten Dat was de gedachte Hij was de beste maar ironisch genoeg is het juist van Zanten bij wie de kans groter was dat dit gebeuren zou dan anderen. In de eerste plaats omdat hij een enorm respect genoot van de andere bemanningsleden. Ik citeer John Nance, dat is dan wel vertaald, hij is Network Aviation Analyst. In de tijd van Tenerife had niemand van de ondergeschikte crewmembers de autoriteit om de take-off af te breken. ...of de autoriteit om de gezagvoerder iets te zeggen wat hij niet wilde horen. En daarbij komt dat een nodeloos beledigen of kwaad maken van de gezagvoerder... ...reden zou zijn voor bezorgdheid. Je baan zou op de tocht kunnen komen te staan. 67 seconden voor de ramp was het moment dat Van Zanten zijn eerste take-off inzette. Hij werd op dat moment gewezen op het niet hebben van clearance... Dat was een bijna ondenkbare fout voor een ervaren piloot. En John Nance vervolgt. Een van de dingen die Jacob van Zanten en elke seniorenleider senior in die positie gevoeld moet hebben, is de absolute horror, de absolute afgang over het feit dat hij zojuist getracht had te starten aan de take-off te beginnen. De vernedering is niet voor te stellen. En wat er vervolgens gebeurde, heeft gezorgd voor een verbijstering onder al de onderzoekers. Jacob van Zanten herhaalt zijn eerste fout. En duwt de hendel geheel naar achter. Nogmaals dan John Nance. Je maakt een fout. Je gaat nadenken over de fout. Je begint meer en meer fouten te maken. Het is iets wat we meer zien. En we hebben er zelfs een term voor. Tjekaitis. Is dan een Engelse benaming. Zelfs iemand die zo ervaren is als Van Zanten, kan daaraan ten prooi vallen. Hij kan zijn scherpte verliezen, zijn professionele mentaliteit even op een zijspoor zetten. En dan, en dat is dan een van de redenen waarom de copiloot ervoor opteerde om de verkeerstoren te melden dat ze de take-off ingezet hebben, zo zou hij anders. Zo zou hij niet nogmaals zijn ervaren senioren gezagleider in verlegenheid brengen. Dus hij gaf het op, de co-piloot. treedt op als je een fout maakt en er wordt op je gelet. Dat is het karakteristieke ervan. Welke gedachten schoten in die paar seconden door het hoofd van Van Zanten? Het is niet mijn taak om clearance te vragen... Dat doet de co-piloot. Dat weet hij toch wel. Hoe durft hij mij in het bijzijn van de crew te corrigeren? Alsof het mijn fout is dat we hier nog steeds staan. En dat we nog steeds niet weg zijn. Als het zo is dat het Pan Am vliegtuig de C3 afslag niet heeft gepakt. Dan is dat ook niet mijn fout. Die hadden al lang die afslag gepakt moeten hebben. Het is een proces van rechtvaardiging die heel snel gaat en haast onbewust. We gaan allemaal zaken erbij halen, maar we vergeten de bottom line. Hoe vaak vallen wij mensen ten prooi aan tjakaites? Wat waren de opeenstapelingen van gedachten toen Mozes opgedragen werd tegen de rots te spreken en water eruit te doen ontspringen? Tot op het bot geïrriteerd door het in zijn ogen wellicht stomzinnige volk die keer op keer niet wilde luisteren. Alsof spreken tegen een rots een verschil maakt. Alsof het volk niet weer binnen een paar dagen dit is vergeten en weer vervalt in geklaag. Ze zijn het water niet eens waard. Het zou beter zijn als ze eens echt goed dorst zouden lijden. Dan zouden ze misschien smeken in plaats van klagen. Trots deed Mozes besluiten... Het bevel van God niet op te volgen, maar zijn eigen weg te volgen. Een ander voorbeeld, Paulus. Hij de Jezus drie keer. Neem het niet kwalijk. Eigenlijk kon hij al niet meer terug naar die eerste keer. Hij had een keuze gemaakt in een split second en daar moest hij nu bij blijven. Het is een fundamentele menselijke eigenschap die in de psychologie aangeduid wordt met commitment en consistentie. Onze psyche houdt van orde Als je voor iets hebt gekozen Dan blijf je daarbij staan Dat is ook een soort van deugd Voor je eigen gemoedsrust En om niet te boek te staan Als draaikond of pushover Die eigenschap op zich Daar is niets, niets mis mee Dat is een neutraal mechanisme Maar er kan iets om de hoek komen kijken Trots En dan kan je er fout in gaan van Zanten had in een split second een keus gemaakt. En hoewel hij rationeel wel wist dat het niet de juiste was, moest hij daarbij blijven. Daarbij gebruikmakende van randzaken. Nou, we gaan het afronden. Vandaag hebben we een sterk staaltje tijd en toeval gezien. Door in te zoomen op het voorval van de vliegtuigramp op Tenerife. Een voorval van, die een mens van tevoren niet zou kunnen hebben voorspellen. Het was een contingentie, een mogelijk scenario. God zal het wel als mogelijkheid voorzien hebben. En hij greep niet in toen al de gebeurtenissen ontvouwden. Het had zo makkelijk geweest. Die mist nog even terug te duwen en boven de zee te houden. Maar hij stond toe dat, zoals het mijn opvatting is, de natuurlijke gang van zaken zijn beloop te laten. Als wij geconfronteerd raken met dergelijke ongelukken, is het moeilijk voor ons te bevatten, omdat we het willen begrijpen. Ja, het klinkt cru, maar wij hoeven daar nu niet onze kop over te breken. We gaan in dit leven niet alle antwoorden krijgen op deze kwesties. Maar waar we wel bezorgd over kunnen zijn, of waar we oplettend over kunnen zijn, is hoe wij handelen als we... Als die onvoortuinlijke tijd en toevalgevallen ons treffen. Het moment dat Van Zanten besloot toch op te stijgen, dat was zijn, laat ik zeggen, free moral agent aan het werk. Zijn eigen beslissing was dat. Als wij het waren, u of ik. In die stoel van Van Zanten, op dat moment de gezagvoerder zijnde, wat zouden wij gedaan hebben? Zouden we ons ten prooi laten vallen aan die combinatie van menselijke trekjes van checkaïdes, commitment en consistentie, zelfrechtvaardiging? Als dit een test was, dan was het een test met grote gevolgen en Van Zanten faalde. Hij liet trots de boventoon voeren zelfrechtvaardiging is zoveel makkelijker als er externe factoren meespelen waar je zelf geen deel aan hebt. En dus voltrok een ramp van grote proporties die zondagmiddag in maart in 1977. Wij zelf zijn verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken. God is benieuwd naar die keuzes die we maken. Dat mogen we zelf bepalen. Abraham maakte de juiste keuze en God zei nu weet ik dat je me gehoorzaam bent. Laten wij ernaar streven dat God ten tijde van voor ons onvoortuinlijke situaties, ook van ons kan zeggen. Nu weet ik het zeker. Goed gedaan. Amen.